De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. Dat zegt oud-president Welling van de Nederlandse Bank. Wat de banken voor Griekenland hebben gedaan is volgens Welling niet genoeg. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Welling. De Nederlandse overheid heeft bijna 5 miljard euro aan Griekenland geleend. Minister de Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt.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 De meeste olie uit het schip is al weggetankt. Nieuw-Zeelanders zijn nu vooral bang voor wat er met de 900 containers kan gebeuren die nog op het schip staan. Geprobeerd wordt er zoveel mogelijk weg te halen voor er een volgende storm komt. Maar het verwijderen van de containers neemt wel een jaar in beslag. In Israël hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in bussen. Op sommige buslijnen in Jeruzalem en in andere steden geldt de ongeschreven regel dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin.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 De hoofdprijs van de postcode loterij is gevallen in Breda. Tien bewoners van een seniorencomplex met postcode 4834 wc... En mogen 20 miljoen euro verdelen. Ze zijn allemaal miljonair geworden. Onder andere wijkbewoners werd ook 20 miljoen verdeeld. En in onder meer Bussum, Gorkum, Leidsendam en Zeist... vielen prijzen van 1 miljoen euro. Het weer vooral in het oosten en zuiden bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen klaart het op en gaat de zon schijnen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 Goedemorgen, politiebond ACP maakt zich ernstig zorgen over de toenemende agressie tegen politie en hulpverleners tijdens de oude nieuwviering. En oud-premier Kok denkt dat de eurocrisis met wat meer daadkracht eerder bedwongen had kunnen worden. Dat zederdien regeringen met elkaar te laat, te langzaam en steeds onvoldoende hebben gereageerd op de, op de urgentie van de problematiek zoals die op tafel lag. En Welling, voormalig president van de Nederlandse Bank, vindt de aanpak van de crisis nu ook niet de meest gelukkige. En stelt ook nog dat het ons allemaal veel geld gaat kosten. Ja, en het geld dat we uitlenen aan Griekenland komt namelijk niet allemaal terug. En de ECB heeft de banken te gemakkelijk geld geleend. Dat vindt Nout welling oud-president van de Nederlandse Bank. U hoorde hem net al eventjes. De regeringsleiders van nu moeten flink doorpakken om de schuldencrisis op te lossen. Dat zei eerder oud-premier Wim Kok in onze uitzending. Kortom, de euro is tien jaar in omloop en wij praten erover met Nout welling Meneer Welling, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen, Even over de ECB. Wat heeft uh, de centrale bank fout gedaan? Want ze hebben een uh, nieuwe uh, kredietfaciliteit geboden voor banken... voor drie jaar, tegen 1% rente. Wat is daar mis mee? Ik vind die termijn erg lang. Uh, je moet zich voorstellen dat bij deze rente... Van, uh, van 1% en een volstrekte vrijheid om met dat geld wat te doen... dat je eigenlijk die banken gewoon, uh, wat wij noemen... solvabiliteitssteun aan het geven bent. Is het te dus structureel op deze manier? Nou, het is te lang gewoon. Uh, uh, de ECB is bedoeld om korte termijn liquiditeitsproblemen op te lossen. En uh, tot nu toe zijn we nooit verder dan een jaar gegaan. Uh, misschien had dat nog iets langer kunnen worden. Met drie jaar vind ik gewoon te lang. Maar je zou kunnen zeggen, meneer Welling, het is goed voor de kredietverstrekking. Hè, zo worden banken gestimuleerd dat daar wat soepeler in te zijn. Had, of hadden ze er ook voorwaarden aan moeten stellen waar ze dat geld voor hadden moeten gebruiken? Nou, laten we eerst zeggen, goed voor de kredietverstrekking. Uh, misschien is dat zo, ik denk het overigens niet. Ik denk dat de banken erg voorzichtig zijn om dat geld te gebruiken voor kredietverstrekking. Maar het is wel zo dat uh, dat met een enorme subsidie gaat. En u weet dat eerdere garanties bijvoorbeeld van de overheid... dat was voor nog wat langere leningen... Eh, dat die tegen marktconforme tarieven eh, werden gegeven. Plus nog een opslag. Nou, hopen analisten dat banken met dit geld staatsobligaties gaan kopen. ECB-president eh, eh, Mario Draghi heeft dat ook gesuggereerd. Zou u dat een goede zaak vinden? Ik vind dat toezichthouders dat zouden moeten verhinderen. Gewoon. Ik zeg dat heel, heel hard en, eh, en heel duidelijk. Uh, dit zou betekenen dat op de bankbalansen weer uh, overheidspapier, extra overheidspapier gaat komen. Uh, dat is heel interessant uh, voor de banken uh, omdat zij lenen in. Tegen 1 procent. Ze, ze kunnen een hogere rente op dat overheidspapier krijgen. Uh -huh. Maar er zijn vrij grote risico's aan verbonden. Als dingen niet goed aflopen. Overigens, bij de eerste stresstest kan het al zo zijn. Uh, dat er een druk komt. om dat papier eraf te waarderen op je uh -huh. balans. Ja, u zegt eigenlijk. als het dan misgaat, dan gaat het ook echt goed mis. Dan gaat het niet alleen op landsniveau ja. mis, dan gaat het ook bij ja. het banken mis. Ja, hier ben je aan het opstapelen dingen. Je brengt uh, ook uh, een soort moral hazard. Uh, breng je uh, in. Uh, in de hele situatie binnen als centrale bank. Ik vind dit moet gewoon niet gebeuren. En indirect uh, uh, is de ECB op deze manier toch weer een vangnet voor zwakke eurolanden. Nou kijk, ik zou het nog wat anders willen zeggen. Indirect is, en dat zit eigenlijk mij mee. het, uh, het meest dwars... voor zover ik als buitenstaander uh, daar je dan naar kijk... indirect wordt de zwakheid van overheden die uh, de zaak moeten oplossen... Uh, wordt ge, ge, ja, gemaskeerd. Uh, dit is een begrotingsprobleem in Griekenland. Uh, dit moet worden opgelost. En een solvabiliteitsprobleem uh, mogelijk bij banken. Uh, daar zijn overheden voor. Daar is niet de centrale bank voor. En als de overheden dan te veel treuzelen... en er is enorm getreuzeld... Ja, de, de Europese centrale bank denkt dan... en begrijpt dat dilemma... we kunnen de zaak toch niet in elkaar laten storten. Maar kan dan dingen gaan doen... die eigenlijk niet des centrale bank zijn... Dus, dus eh, overheden lopen voor hun verantwoordelijkheden weg. De ECB neemt die, maar gaat volgens mij gewoon daarmee te ver op het moment. Goed. Meneer Welling, over dat treuzelen gesproken. Wim Kok, oud-premier, vanochtend in onze uitzending heeft het ook over dat treuzelen. Hè. Regeringsleiders hebben zich laten leiden door angst en besluiteloosheid, zegt hij sinds mei 2010. Bent u het met hem eens? Ja, ik heb het betoog van de heer Kok gehoord. Ik vond het een bewonderenswaardig, helder betoog. Ik ben het er volstrekt mee eens. Mag ik één voorbeeld geven?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 Hmm. Dit kan natuurlijk niet. Dat fonds was een noodfonds om in noodomstandigheden een eh, vangnet te zijn. Daar kan je niet anderhalf jaar mee wachten. Maar heeft u er een verklaring voor, voor dat getreuzel? Voor dat ge ja, ja, ik heb er best een verklaring voor. U begrijpt het toch wel. Uh, maar dat rechtvaardigt het niet. De politieke situatie in een aantal landen is gewoon gecompliceerd. Dat is punt één. Punt twee: het besluitvormingsmechanisme in Europa uh, is eigenlijk voor crisisomstandigheden niet geschikt. Is gebaseerd op unanimiteit, dat we zeggen iedereen moet het ermee eens zijn. En dat betekent bijvoorbeeld weer, en dat speelde bij het EFSF, dat noodfonds... dat een land als Slowakije, piepklein land, de hele besluitvorming kan blokkeren. En dat kan natuurlijk niet. Nee, het kan allemaal niet. En u klinkt nu heel daadkrachtig, meneer Wellenk. En dat klinkt kok ook. Um, maar goed, ik hoor ook twee mannen die nu aan de zijlijn staan... en destijds misschien verschil hadden kunnen maken... Kon no. dat toen? Of was dat Want we horen het Wim Kok ook zeggen? Er was ja. voor een voor betere besluitvorming destijds geen politieke meerderheid. Dan denk ik, ja, die, is er nu, die is er nu ook niet. Nou, de zaken zijn geleidelijk aan het veranderen. Dat is wat ik zie. Helaas duurt het, en dat is een onderdeel van de politieke werkelijkheid, langzaam. Maar wat je ziet is dat besluitvormingsregels aan het veranderen zijn. Overigens mede op initiatief van uh, de Nederlandse, Nederlandse overheid. En uh, ik heb ook duidelijk waargenomen een wijziging in het standpunt van eh, de Duitse regering. Mevrouw Merkel heeft inmiddels gewoon heel helder gezegd... Eh, wat de ECB vorig jaar ook aan haar gevraagd heeft om dat te zeggen. De euro is van ons, voor ons en blijft voor ons. En wij zijn een eh, weg ingegaan naar een politieke unie die, eh, die onherroepelijk is. Nou, die weg duurt lang, zegt ze erbij, met veel moeilijkheden omgeven. Maar, maar deze uitspraak van het land dat het hele proces moet dragen... vind ik buitengewoon belangrijk. Maar destijds, meneer Wellenk, want we hoorden u eerder deze uitzending... ook enthousiast ook bij die, uh, die pinautomaat ja. staan. Hè. Waren de voorwaarden goed? voor de lancering. Want we hoorden, dat... we hoorden Kok ook in het lange interview zeggen... de spelregels waren wel goed, de naleving niet. Nou, er, zat, er zaten een paar gaten in het verdrag van Maastricht. Er was een monetaire unie gecreëerd, maar geen, geen politieke unie... althans voor zover relevant voor die monetaire unie. Dus de spelregels waren ook niet goed? Jawel, daar zijn dus twee zaken zijn er vervolgens gebeurd. De twee echt grote gaten waren er. Eén was een gat de zaken van de begroting. Dat is opgelost in beginsel qua spelregels. Hè? Ja. Uh, bij het verdrag van Maastricht en uh, het verdrag van Amsterdam in 1997. En het andere gat betrof de macro-economische beleid dat landen voeren en dat is opgelost in het verdrag van Lissabon. Europa zou de meest concurrerende regio van de wereld moeten worden en daartoe een beleid voeren in 2010. Nou deze twee gaten die zijn dus gevuld maar de naleving van die verdragen is eh, om het voorzichtig te zeggen eh, zwak geweest. Hmm. Ja, dan denk ik aan een, een voetbalwedstrijd... waar de speelrechts voor iedereen duidelijk zijn... maar de scheidsrechten niet fluit. Ja, hier waren... U hebt gelijk. Uh, daarom, ik hoorde Cox zeggen... die scheidsrechten wat beter de Europese Commissie kunnen zijn. Ik denk dat dat waar is. Die scheidsrechters waren alle betrokken regeringen... Um, die hadden een soort, ja, wat je zou kunnen noemen, non-interventiegedrag. Mm -hmm. Als je vandaag land, een land lastig valt, uh, uh, dan kan je dat morgen op je brood kregen. Want morgen zit jij in het probleem, dan vallen ze jou lastig. Een, een ander metafoor, is het, is het een onbestuurbare tanker... Um is die gecreëerd, die is gaan varen uiteindelijk... met meerdere kapiteins, geen gezamenlijke verantwoordelijkheid. En een oud schip past eigenlijk niet in deze tijd? Nou, ik denk dat het schip eh, op, op zeg maar rustige water... als we in deze metafoor dan <laughs> blijven... op rustige water het, het goed doet. Eh? En ook best een, een stormpje heeft kunnen verdragen. 9-11 in 2001. De, de eerste golf van de kredietcrisis in 2007, 2008. Maar als het noodweer echt uitbreekt dan Blijkt dat dit schip toch niet zeg maar noodweerbestendig is. En uh, wat gewoon in de afgelopen jaren is, is bewezen, is dat we moeten de besturing van dit op zichzelf gezien goede schip moeten we gewoon drastisch veranderen. Hm. Juist, ja, het op zichzelf gezien goede schip heeft er uh, uiteindelijk wel toe geleid dat de, de staten, de, de, de euro-lidstaten, ook steeds meer geld zijn uit gaan lenen aan bijvoorbeeld Griekenland. En u stelt dat we wel eens naar een deel van dat geld zouden kunnen fluiten. Ik Waarom? Heb, ja, ik heb het iets uh, genuanceerder gezegd. Ja, ik gezegd, dat snap ik. U snapt ook dat ik het even corrigeer. De kans wordt levensgroot. Uh, uh, daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats, het begrotingstekort in Griekenland loopt minder snel terug uh, dan uh, de bedoeling was. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Griekse regering, geen twijfel aan. Uh, de tweede reden is dat de economie in Griekenland... Uh, meer is ingekrompen dan we gedacht hebben. Dat betekent dat het draagvlak om terug te betalen... minder groot is geworden. En de derde reden is dat doordat het hele proces zo lang geduurd heeft... dat toch veel geld uit Griekenland verdwenen is. Uh, particulieren uh, die hebben gedacht, nou ja, we geloven er allemaal niet meer in... en we verlaten het, het land met onze centen.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 Uh, ja, steeds groter geworden. Dat uh, niet alleen de private sector moet, moet bloeden op een gegeven moment. Maar ook de publieke. En, en eerste indicaties uh, zie je al. De Nederlandse bank heeft een interim dividend niet uitbetaald. Mm. Dat bloeden kan op verschillende manieren gebeuren. En langs verschillende kanalen lopen. Ik kan mij voorstellen dat de uh, woorden die, die u nu gebruikt. dat de kans levensgroot is dat een deel van dat geld niet terugkomt. bij mensen die het niet zo hebben met Europa. als koren op de molen is. Wat is de invloed van het. Politieke klimaat in Europa nu, op de ontwikkelingen in de eurozone, staan die broeierige anti-Europese sentimenten een goede oplossing in de weg? Bent u daar bang voor? Nou, ik, ik denk dat. Uh, maar, er kan ook een, een stuk hoop in zitten. Maar ik denk dat langzamerhand toch steeds duidelijker is geworden. dat uh, als dit niet goed zou aflopen. En uh, ik twijfel er niet aan dat het wel goed afloopt, alleen dat dat langs een, een vrij hobbelige weg nog. Zal gaan en dat er dus extra kosten mogelijk aan verbonden zijn. Maar als dat niet, dit proces niet goed afloopt, uh, dan zullen de kosten enorm zijn. Goed. U blijft nog even bij ons. We praten na half negen met u verder. Dan nou, gaan we nu even naar uh, prettige dagen voor de euro. Tien jaar geleden en nog langer geleden, al in 92, werd in Maastricht besloten dat die euro er zou komen. Die euro. En tien jaar geleden werd die dus inderdaad ook geïntroduceerd daar. Colette van Nune, onze verslaggever, staat bij het stadhuis in Maastricht. Colette. Ja, hier was het dat ze voor het eerst uh, euro's uit de muur trokken. Bij de SNS-bank, waar uh, Eddie Klomp toen directeur van was. En die ligt tegenover het uh, prachtige stadhuis... Wij stonden hier daarnet even een beetje melancholiek te doen... in de regen en de kerstverlichting... over waar Europa toch eigenlijk ooit allemaal voor bedoeld was. Nooit meer oorlog. En laten we daarom samenwerken in plaats van tegen elkaar. Hè? En dit plein, zo op zo'n punt eigenlijk midden in Europa... met Duitsland en België zo dichtbij... is er heel symbolisch voor, vindt u? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want we liggen natuurlijk 2 kilometer van België... en 20, 25 kilometer van Duitsland af. Dus we zijn gewoon een internationale stad... die behoefte heeft aan die gebondenheid met de andere landen van Europa. In dit stadhuis, dit prachtige uh, stadhuis, heeft u regeringsleiders al tien jaar uh, voor de 92, namelijk in 82 bij elkaar zien komen. Hè, zat u hier boven op uw kantoortje in dat ook al zo'n mooie historische pand naar te kijken? Wij zaten hier allemaal te kijken toen Margaret Thatcher kwam en uh, Mitterrand en uh, de heer Smit uit Duitsland. Dat was wel het meest bijzondere. En zeker als je hem dus een paar dagen geleden weer op televisie hebt gezien als een 92 echte, 92-jarige echte Europeaan. Dat was... Echte Europeaan, ja. Wat vond u mooi aan zijn woorden? Nou, Dat hij heel duidelijk stelde, jongens, wij kunnen niet zonder Europa. Wij zullen door moeten. En mensen, zorg dat er heel snel een oplossing komt... voor de crisis waar we nu in zitten met onze geliefde euro. En daar bent u het als oud-bankdirecteur ook heel erg mee eens. Hè? U vertelde mij dan net ook eventjes dat de tijden... want we hebben natuurlijk niet alleen een eurocrisis, maar ook een bankencrisis... ook in dat bankwezen heel erg veranderd zijn sinds u met pensioen bent. Nou, naar mijn mening wel, ja. Het is fundamenteel anders geworden... Alles is internet, het is allemaal groter geworden. Het is niet meer de kleinschaligheid waar het in vroeger ging. Hè, dat iedere, je kende je cliënten, je wist wie het was, je wist hoe hij acteerde in de markt. En dat is niet meer, het is allemaal groter geworden. En allemaal via lijntjes en zeer strenge criteria. En het persoonlijke is wat weg. Het persoonlijke is verder weggezakt. En is dat jammer? Is dat dat persoonlijke, hebben we dat weer nodig om uh, weer een, een sterke bankensector... waar mensen in vertrouwen uh, te krijgen en ook een, uh, een, een sterke munt? Ja, u noemt het woord vertrouwen en daar gaat het om. En wil je vertrouwen hebben, dan moet je de mensen kennen. En dan moet je ook weten wie je cliënten zijn. En dat kun je niet op afstand doen. Dan moet je gewoon op de plek doen waar die mensen wonen en werken. En dat is het belangrijkste. En zolang we, als we dat nu niet terug gaan krijgen, denk ik dat het uh, een hele moeilijke situatie blijft. Ja. Maar dan is een eigen muntje natuurlijk ook wel lekker vertrouwenwekkend, hè? Alleen van ons eigen kleine landje. Ja, is dat vertrouwenwekkend? Dat durf ik niet te zeggen. Hier in Maastricht in ieder geval was het een uitkomst... want je had altijd franks en marken in je portemonnee. En nu heb je maar gewoon één munt waar je gewoon de grens mee overgaat... en je boodschappen doet. Gewoon als, als man die toch verstand heeft van, van geld. Wat denkt u? Gaat het lukken? Met de euro? Ik denk wel degelijk. Ik denk, we kunnen niet meer zonder de euro... De euro zal geraad moeten worden. En daar zullen de, de politiek zal daar uh, zeg maar, echte besluiten in moeten nemen. Maar zonder de euro kunnen we niet meer. Dat kan niet meer losgekoppeld worden. Dank u wel. <tie> van Nuenen, hoe hoest u nog maar even uit. Colette van Uen, vanochtend in Maastricht, daar waar de euro werd geïntroduceerd, tien jaar geleden. En met Nouvelling praten we daar nog weer uitgebreid over door na half negen. Nou, we sluiten de euro nu even af. Acht minuten voor half negen. We gaan naar. Uh... Het nieuwe jaar, de jaarwisseling, relatief beheersbaar. Zo noemt de minister Opstelten van Veiligheid en Justitie die jaarwisseling. Maar ronduit zorgelijk noemt hij de toename van het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners. 110 meldingen kwamen er binnen en dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Uh, daar ben ik niet, uh, niet tevreden mee. Uh, geeft dus aan dat, er, uh, toch, dat we het wel beheersbaar hebben... Uh, maar dat we gewoon er, het gewoon nog niet een feest is wat het moet zijn. Wat voor meldingen gaat het dan over? Uh, gaat het over geweld tegen politiebeambten, maar ook tegen ambulancemedewerkers? Uh, uh, voor het grootste gedeelte wat betreft de geweldsmeldingen tegen de autoriteiten... is dat uh, naar de politie geweest. Nou, we hebben, er, er zijn natuurlijk aanhoudingen, we hebben er plaatsgevonden. En, uh, we zullen, ik hoop dat er nog veel uh, aanhoudingen zullen plaatsvinden. Want iedereen moet wat dat betreft uh, gewoon uh, weten wat hij kan doen en wat hij uh, moet uh, nalaten, dit is afgelopen uit. Dit is onacceptabel. Onacceptabel is volgens de minister het geweld tegen hulpverleners en ook politiemensen. Gaan we erover verder praten met Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat vindt u van dat, dat, dat toenemende geweld? Je zou denken, agenten zijn wel wat gewend. Ja, maar dat betekent nog niet dat het goed is. En, uh, we proberen onze mensen zo goed mogelijk te wapenen en te trainen tegen dat soort zaken... Daar gaan we in 2012 uh, wat betreft nog verder in investeren. Maar het gaat natuurlijk vooral om het gedrag van het publiek. En het gedrag van de samenleving. En uh, daar zit het probleem. Uh, en daar moet wat aan gedaan worden. Want het gaat naast politie natuurlijk ook ambulance en brandweermensen. Uh, en die uh, hebben voor dat deel uh, helemaal niets te maken met dat geweld. Nee, en u heeft het over je voorbereiden hierop. Nou hoorde ik over jongeren die in Den Haag uh, aangehouden zijn... omdat ze met molotov cocktails naar de politie wilden gooien. Dat kun je je toch niet op voorbereiden als agent? Nou ja, voor een deel uh, kan dat wel. Uh, zolang dat uh, bijvoorbeeld in, uh, in het verband van mobiele eenheid gebeurt, dan uh, wordt daarmee getraind en wordt daarmee geoefend. Mm -hmm. Dat zijn omstandigheden die gelukkig buitengewoon weinig voorkomen. En in Den Haag uh, is het de collega's gelukt om deze mensen voor uh, Oud al aan te houden. Maar ik meen dat in Zoetermeer er een aantal waren waarbij wie dat niet gelukt is. En ja, dat heeft een hoog risico. Niet alleen maar voor de politie, maar ook voor burgers en ook voor die mensen zelf. Want daar zijn ook wel ongelukken mee gebeurd in het verleden die grote gevolgen hebben. En ja, wat ons betreft moeten deze mensen heel hard aangepakt worden. Ja, het valt natuurlijk niet goed op praten, meneer Van der Kamer. Maar wordt er ook gekeken naar het optreden van de politie zelf aan het gedrag van de agenten? Of ze te soepel zijn of misschien juist te streng? Ja, ik denk daar wordt voortdurend naar gekeken. Uh, als politiemensen te soepel zijn, dan merken ze daar meteen zelf het resultaat van. En ik kan u vertellen dat met oud en nieuw uh, die soepelheid er in uh, zeer beperkte mate is. Uh, en als collega's uh, uit de bocht zijn gevlogen, ja, dan uh, wordt het ook deel van het onderzoek. Maar dan uh, hebben burgers natuurlijk altijd het recht om te klagen. Uh, maar ik wijs er wel op dat de afgelopen jaren er best veel incidenten zijn geweest waar burgers geklaagd hebben. Want als je achteraf kijkt waar collega's... Uh, ja, op aangesproken zijn of waar het optreden niet goed was, dat dat een zeer beperkte mate het geval was. Hm. Dus elk jaar weer raken. Um, willen politiemensen die dienst überhaupt nog wel draaien? Er zijn veel agenten nodig. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om ze te vinden. Nou, het lukt op dit moment wel. En de meeste collega's willen dat wel mis goed voorbereid. Je ziet wel dat de intensivering van de capaciteit met uh, oud en nieuw wel enorm is. Want het gaat inmiddels niet alleen meer om de politie. Uh, inmiddels heeft de Koninklijke Marche C ook de nodige bijstand geleverd. En je ziet ook steeds meer andere diensten. Dus laat ik het maar zo zeggen, de prijs die we voor dit feest betalen is maatschappelijk wel heel erg hoog. En dat is ook denk ik wat minister te zegt, het is nog geen feestje. Uh, maar als beheerbaarheid alleen maar gepaard gaat met ongelooflijke uh, investeringen in, in personele capaciteit en ook voorbereiding, ja, dan, dan is natuurlijk de vraag van... Ja, wil je hiermee door blijven gaan? Opstelt er pleit voor strengere uh, regels, strengere maatregelen. Vindt dit uh, onacceptabel? Uh, maar dat horen we politici uh, de laatste jaren wel vaker zeggen. Voelt de politie zich voldoende vanuit de politiek gesteund? Nou ja, in een aantal opzichten wel, maar in een aantal opzichten ook niet. Hè, want uh, je ziet ook... Um, dat uh, eigenlijk het geweld toeneemt, dat is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Dus eigenlijk zou ook veel meer gekeken moeten worden, wat is nou hier de diepe liggende oorzaak van? En wat moet je nou uh, aanpakken? Um, een van de dingen die aan de orde is, en het was in het vorige item met het geld ook al, maar met veiligheid geldt dat ook, anonimiteit is uh, een heel gevaarlijk ding. Mensen kunnen daarin opgaan en verstoppen zich daar ook in. En daarmee uh, hebben ze geen moeite om de meest vreselijke dingen te doen, lijkt het. Nee, maar dan moet je ze dus ook uh, uh, aanpakken daarna. Ja, dat klopt. Um, en de kunst wordt natuurlijk van... Uh, hoe kun je aan de voorkant zoveel mogelijk doen. En je ziet dat politiekorpsen daar is de afgelopen jaren wel veel in geïnvesteerd. Uh, van alles gedaan hebben om preventief een hoop te doen. Er zijn veel mensen aangehouden die nog straffen open hadden staan... Um, maar we willen bijvoorbeeld ook weten of burgemeesters... Uh, hun gebiedsverboden en zelfs huisarresten uh, wel uh, toegekend hebben. Want die mogelijkheid hebben ze nu. En dat zijn allemaal dingen die we als onderdeel van de evaluatie nu willen weten. Maar dat we er voorlopig nog niet zijn, dat is wel duidelijk. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Dank u wel. Tot links. Ja, er gebeuren rare dingen met de mensen rond jaarwisseling. Moeten we nog even naar Kuik. De politie daar is nog altijd op zoek naar degene die zaterdagavond... een jongen van elf heeft beschoten. De jongen raakte daardoor zwaar gewond, moest uh, worden geopereerd. Wij praten nu met zijn tante, Nilai Kulti. Mevrouw Kulti, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Het is Hoe ga... overigens nichtje en geen tante. Ah, Heel kijk eens aan, de nicht van het jongetje. Hoe ja, gaat het met uw neefje? Uh, het gaat uh, goed met mijn neefje. Hij is, uh, gisteravond uh, was hij bij kennis en uh, heeft uh, ook even met zijn ouders kunnen praten. Dus wij zijn uh, in ieder geval erg blij dat hij nu buiten levensgevaar is. Uh, ...heeft nog wel erg veel pijn, dus uh, zal de komende dagen nog op intensive care uh, moeten herstellen. Maar het gaat dus naar omstandigheden, gaat het goed met hem. Ja. Nou, en heeft hij zelf iets kunnen vertellen? Want is, is u al iets meer duidelijk van wat daar nou is gebeurd? Nou, hij is in, in die zin heeft hij zelf nog uh, niets kunnen vertellen. Hij wordt natuurlijk ook bewust even met rust gelaten om uh, in alle rust uh, te kunnen herstellen. Uh, wel zijn de kinderen die bij hem waren op het moment dat dat gebeurde en hij dus op de grond viel... En ja, die hebben wij natuurlijk wel gevraagd: van of zij iets gezien of gehoord hebben. Maar zij hebben dus uh, in principe uh, geen, geen schot of iets dergelijks kunnen waarnemen. Misschien ook door uh, geknal van het andere vuurwerk uh, om hun heen. Maar zij kunnen dus niet aangeven ook exact waar uh, het gebeurd is. Wat, wat ze wel kunnen aangeven is dat hij dus op een gegeven moment in elkaar zakte. Want is het, is het al volkomen duidelijk dat hij inderdaad beschoten is? Kan het niet zo zijn bijvoorbeeld dat er uh, iets geëxplodeerd is en dat daarvan een stukje in zijn lichaam terecht is gekomen? Wat is er oh, ja. uit zijn lichaam gehaald, weet u dat? Nee, het, het gaat echt om een projectiel uh, waarvan vermoed wordt dat het uit een uh, luchtdrukwapen uh, afkomstig is. Aha. Dat kan dus ook iets anders dan een kogel zijn, maar dan wel in ieder geval op hem afgeschoten. Ja, ja maar dit is, het is dus absoluut geen, geen vuurwerk of okay. uh, handgemaakte vuurwerk. Het gaat echt uh, om een projectiel wat uh, vermoedelijk. Hè? Dus de politie zal daar later nog denk ik verder uitspraken over doen, maar wat ze hebben verwijderd. Uh, ja, de, de arts bevestigt dat ook, dat dat uh, vermoedelijk uit een luchtdrukwapen afkomstig ja. is. Zoiets levert natuurlijk ook veel reacties op. Heeft u, heeft u daardoor misschien wat indruk kunnen krijgen over wat er heeft gespeeld of wat er is gebeurd? Nee, ja, juist helemaal niet, want uh, uh, zowel de politie als de media als uh, familie en betrokkenen hebben natuurlijk in de buurt met heel veel mensen gesproken. Maar uh, tot op heden hebben er zich geen mensen gemeld die iets uh, gezien hebben wat verdacht is of uh, wat vermoedelijk uh, de dader kan uh, doen opsporen. Dus ja, wij willen eigenlijk hiermee dus ook uh, mensen vragen zoveel mogelijk melding te doen van verdachte zaken die ze hebben waargenomen die dag. Goed. Hartelijk dank voor uw verhaal, mevrouw Kultje. Dank u wel. Goedemorgen. Radio 1, het NOS Journaal. Grote brand in het Goffertstadion. en kritiek van Wim Kok op aanpak schuldencrisis. Goedemorgen, half negen is het. Mijn naam is Dorald Megens. De vlammen slaan op dit moment uit het dak van het Goffertstadion in Nijmegen. In het stadion van NEC woedt sinds een uur een forse brand. De vlammen zijn te zien boven het dak van de gaanderij. Het businessgedeelte van het NEC stadion. De politie in Nijmegen krijgt signalen dat er te weinig water is om de brand goed te kunnen blussen. Deel van het Goffertpark in Nijmegen is afgesloten. En NEC roept mensen via Twitter op om niet naar het stadion te komen. Oud-premier Kok haalt uit naar de Europese regeringsleiders. Ze hebben niet goed gereageerd op de schuldencrisis. De Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Sarkozy en premier Rutte. Allemaal hebben ze slappe knieën, zegt Kok.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 Niet in de eerste plaats omdat we Grieken willen helpen... of Italianen willen helpen, maar omdat we onszelf willen helpen. Het politieke klimaat moet veranderen, vindt Kok. Onszelf verschuilen achter de eigen dijken, dat kan niet meer. De enige weg naar de toekomst gaat via Europa. Al dus Kok eerder in het Radio 1-journaal vanochtend. Iran zegt met succes een lange afstandsraket te hebben getest. En voor vandaag is nog een test aangekondigd. De raketproeven maken deel uit van de tiendaagse marineoefening... in de straat van Hormuz.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 Bergingsbedrijf denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. I can't speculate on whether it would whether it would split in two or whether it would move. What I can say is that from our naval architect calculations, the ship is still well grounded. Uh it's is moving, het is levendig, maar het is niet moving de the Er zijn nog steeds zo'n 900 containers aan boord. De olie is wel bijna allemaal uit het schip gepompt. Brand in een opslagruimte voor pallets in het Overijsselse Losser is onder controle. Maar het nablussen duurt nog uren, zegt de brandweer. Bij de brand is asbest vrijgekomen. En in die pallethal stonden niet alleen pallets, al dus de brandweer. Er staat van alles staat erin, maar onder andere auto's, boten, eh, opslag, eh, pallets eh, en andere materialen staan erin. Er zit een autobedrijf in, er zit een opslagruimte in. Over de oorzaak van de brand in Losser is nog niets bekend. En in Breda is de hoofdprijs van de Postcode loterij gevallen. Tien bewoners van een seniorencomplex mogen 20 miljoen euro verdelen. Allemaal zijn ze dus miljonair geworden. De verslaggever van Omroep Brabant stond bij de ingang van de flat. Ik ging even naar mijn vriendin toe, want mijn vriendin die heeft een hele grote prijs gewonnen. Ja, daar zijn ze langs geweest. Ze heeft uh, goed gewonnen. De miljoenen of? Uh, Eén e miljoen. Kan niet mooier. Ik gun het er van harte. Echt diep uit mijn hart. Hoe reageerde ze zelf? Uh, stralen. Ja, nee, stralend was ze. Ze was stralend. Prachtig. Breda was dat gisteravond. Onder andere wijkbewoners is ook 20 miljoen verdeeld. En in onder meer Bussum, Gorkum, Leidschendam en Zeist vielen prijzen van één miljoen euro. Dat was het nieuwsoverzicht.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan eerst naar Nijmegen, naar stadion De Goffert. Daar is brand uitgebroken en brandweermensen van verschillende korpsen zijn onderweg... naar de thuisbasis van Eredivisie Club NEC. Bij De Goffert in Nijmegen verslaggever Matthijs Holtrop. Matthijs, wat kun je zien? Het dak staat in brand over een lengte van ongeveer 30 meter de vlammen uit het dak. En de brandweer probeert er met een hoogwerkers zo dicht mogelijk bij te komen. En ook zijn brandweermensen via de zijingang naar binnen gegaan. Als ik het goed heb begrepen, is onder dat dak de sponsorruimte van het stadion. En dat betekent dat daar in ieder geval de waterschade aanzienlijk is. Wat betreft de brand heb ik daar heel weinig zicht op, omdat die zich dus ja, achter het dak uh, bevindt. Wat verder van de hoofdingang, dus heb ik daar weinig zicht op. Oké, okay. hey, wij horen verhalen dat er te weinig water zou zijn om de brand te blussen. Wat krijg jij daarvan mee? Nou, de, de brandweerwagens die hier zijn, die hebben zelf water meegenomen. Er staat hier ook een schuimplusvoertuig uh, voertuig. En wat dat betreft lijkt er wel uh, water en schuim aanwezig te zijn. Maar of dat genoeg is of misschien te weinig is geweest, dat uh, kan ik op dit moment niet beoordelen. En kan de brandweer het aan, want al die korps uit de omgeving zijn te hulp geroepen? Uh, ja, er staat hier nu uh, ongeveer nou, vier, vijf brandweerwagens. En alles lijkt onder controle, wat betekent dat de brandweermensen hier rustig uh, heen en weer lopen. En dat we dus wel weten wat we aan het doen zijn. Want Brandmeester is het nog lang niet. Wanneer je meer weet, horen we graag van je. Matthijs Holtrop bij de Goffert, Stadion de Goffert in Nijmegen. Dan terug naar de euro. De meest gehoorde klacht na de invoering van de euro. was dat alles ineens veel duurder zou zijn geworden. Consumenten, wantrouwde winkeliers en producenten. die de omwisseling aangrepen. zouden hebben om de prijzen te verhogen. Colette van Nuenen is nog altijd in Maastricht. En uh, je hebt een winkelier bij je, Colette? Ja, ik uh, ben naar de slijter toegegaan. Jos Bams, die zit ook hier aan de markt. Hele mooie, 110 jaar oude winkel waar uh, ja, de dranken uitgestald staan. Trouwens nog wel uh, behoorlijk in de en nieuw sfeer. Er uh, wordt vooral uh, heel veel uh, champagne aangeprezen. Nou, Daar heb ik op het moment niet meer zo'n zo zin in, eerlijk gezegd. En uh, ja, wat ik wel leuk vind is dat er uit nostalgische overwegingen... nog wat guldenbiljetjes opgeprikt zijn. Ik zie een mooi blauw briefje van tien, een paar briefjes van vijf. En die knalrooie 25 gulden. Ik was eigenlijk vergeten dat hij zo rood was, hè? Ja. U niet, want u ziet hem elke dag. Ik zie hem elke dag en ik kijk dat er nog elke dag uh, ja, toch nog mooi tegenaan. Missen mist het ja. toch wel een beetje, hoor. Het was wel een werk zeker, dat uh, om, uh, omzetten van, van gulden naar euro toen? Ja, behoorlijk. Uh, ja, we hebben in ons uh, assortiment 3600 merken. Dus het was even de telmachine ernaast. En uh, daar gingen we dan. Hè? Ja. En heeft u dat eerlijk gedaan of heeft u er stiekem wat bovenop gedaan? Nee hoor, alles is eerlijk gebeurd. En dat moest ook, want er werden ook controles gedaan. Hè? En een week of een maand of twee maanden later... want ik heb het gevoel dat werkelijk alles duurder is geworden toen. En heel veel mensen met mij, volgens mij... Ja, dat idee had ik ook hier, behalve mijn branche. Ik had het idee dat, uh, ik had dan bijvoorbeeld een huiswijn voor 3 gulden 95 liggen. En die prijzen we dan om, en dan ging dat naar 1,82 euro. En dan kwamen mensen binnen en zeiden, nou, is dat wel een goede kwaliteit? En dan denk je bij jezelf, ja, het is diezelfde wijn. Maar het idee dat ze hadden van, het is hier goedkoper geworden, dat was er ook weer. <laughs> ja, en juist bij wijn moet je dat niet hebben, want goedkoper wijn, dat kan nooit goed zijn. Ja, oké. Okay. Prijs, wij zeggen altijd, de prijs is niet bepalend voor de kwaliteit. Het is een persoonlijke smaak die je hebt. Uh, Jawel, ja, maar zo voelden voelde de mensen dat dus. Ja. dus ze hadden bij u niet het idee dat de prijzen uh, waren gestegen? Nee, in tegendeel. Want we hadden op een gegeven moment hadden we zelfs zo dat uh, de Geneve kostte dan 20 gulden. En die ging dan naar 9 euro en centen. En dan zeiden ze, zo, doe er maar twee. Hè? Is die in de aanbieding? Ja, dus het was een goed jaar voor u, 2002. Ja hoor, zeker weten. En als u zelf ging winkelen bij andere winkels, had u dan het idee dat het duurder was geworden? Nou, ik ben niet zo'n heel winkelachtig iemand. Uh, als ik iets nodig heb, dan ga ik meteen naar een uh, bekende zaak... waar ik dan mijn spullen koop. En dan zeg ik, doe maar drie broeken, drie hemden, drie truien. Dus ik had niet zo dat idee van... Nu heb ik dat wel, ik denk wel af en toe. En dat is misschien niet goed. Reken ik nog wel eens terug naar de gulden. Dan zeggen mijn zonen dan, pap, dat moet je niet doen. Maar dan heb ik het idee, ja, vroeger had ik nooit een paar schoenen van 275 gulden. En als ik nu voor een paar schoenen ga en 120, 130 euro, is niks. Ja. Dus dat idee had ik wel. Dus u rekent nog steeds om, terwijl zo oud bent u nou ook weer niet volgens mij. Ik dacht dat omrekenen meer is voor oude mensen. was. Ja, nee, ik ben piepjong en uh, toch doe ik het nog steeds. En waarom weet ik niet, maar het zit er gewoon in. En ik denk dat dat misschien straks een keer slijt of niet, wie weet. Ja. Ja. Heeft u wel liefde gekregen voor die euro? Of vindt u dat knalrooie briefje van 25 nog steeds mooier? Nou ja, in het begin kwamen al die munten uit allerhande landen... En dan had je op een gegeven moment het idee van nou, uh, het was spannend. Kijken welke is dit, welke is dat. Je zag ook die verzamelwoede van mensen, boekjes. Uh, Meneer, heeft u één cent van dit land? Of heeft u... Ja goed, en daar ging je dan in mee en dat vond je wel leuk. Maar ondertussen is het ja eenheidsworst. Ja, huh? Dat doet ook niemand meer, hè? Ik Kijk nooit waar, een, uh, waar het gedrukt is. Nee, nee, denk ik. Geslagen. Nee, ja misschien nu weer dat er weer een paar nieuwe landen bijkomen of zo. Wie weet. En uh, 2002, de sfeer in de stad, dit moment dat er eerst... Uh... Weet u nog waar u voor het eerst pinde? Uh, volgens mij was dat hier op de Helmstraat. Maar we hadden van tevoren natuurlijk al die zakjes gekregen met die verschillende munten. En die, uh, ik heb het hier nog ophangen, ook nog. Dat is ook nog van 2002. Och, echt waar? Hier, ja, hangt, nog, nog hier hangt nog uh, hoe, hoe je de, de, de nieuwe muntjes en de nieuwe biljetten kunt herkennen. Ja. ja, dat is waar. We haalden de 10 en de 20 cent uh, muntjes... dat konden we niet uit elkaar halen. Ja, dat hebben veel mensen nog steeds. hoor. Nog steeds? Ja, dat ze daar problemen mee hebben. Al de oudere mensen. En Er zijn ook mensen die, die, die, die rekenen dan nog niet in. Die zeggen tegen mij, pak het maar. En denk je, ja, dat is er ook nog. zijn dan toch oude mensen, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar hier komen ook nog wel hele oude mensen. Hoor. <laughs> nou, leuk. Een keertje herinneringen ophalen aan 2002, de invoering van de euro... Over de invoering van die euro praten we zo dadelijk met Noud Welling... destijds president van de Nederlandse Bank. Verkeersinformatie is er nauwelijks te staan. Geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Zoals gezegd, wij gaan weer terug naar de oud-president van de Nederlandse Bank Noud Welling. Meneer Welling, nogmaals goedemorgen en welkom terug in onze uitzending. U heeft net meegeluisterd ja. um, naar onder andere de, de man van de slijterij die aangeeft dat het um, ja, toch een gevoel is geweest bij consumenten en bij winkeliers, um, maar vooral bij consumenten, dat het allemaal veel duurder werd. Kunt u dat begrijpen? Uh, ja. Uh, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen goederen die heel veel gekocht werden... en goederen die weinig gekocht worden, zeg maar eens in de vijf jaar of tien jaar. Wat we zagen is dat de goederen die veel gekocht werden... Uh, waar je dus dagelijks mee geconfronteerd werd... dat die in prijzen uh, het meest waren gestegen. Wasmachines, computers en, en dat soort dingen. Uh, die waren sterk in prijs gedaald. Dus je werd steeds met prijsstijgingen geconfronteerd. De vraag natuurlijk is in hoeverre dat aan de euro is toe te schrijven. Misschien is het meest zeggend, het meest veelzeggend... Uh, is dat de prijsstijging in 2001, uh, het jaar voor de introductie van de euro, het, het grootst was in Nederland. En dat vanaf 2002 de prijsstijging omlaag is gegaan. En de achtergrond hiervan was dat de Nederlandse economie volstrekt oververhit was geraakt in 2000, 2001. Dus een ja. groot deel van de prijsstijging kwam uit, uit een andere hoek. Dat lag niet aan winkeliers bijvoorbeeld die een slaatje nee. wilden slaan. Nee, ja. maar er zijn, uh, te, lifting. gewoon in alle eerlijkheid, er zijn, er zijn natuurlijk ook winkeliers die hier een slaatje uitgeslagen hebben. Dat was wel zo. U had ook wel eens het gevoel... bij het boodschappen doen, meneer Nou, Ik had het gevoel dat alle Nederlanders natuurlijk hadden. Eh, eh, en we hebben dat ook op de bank destijds... Eh, we hebben er heel veel aandacht aan besteed. Doorheengenomen was het dus niet zo. Eh, eh, was het of het gevolg van de economische omgeving... die erg uitbundig was... Eh, maar we, we hebben metingen gedaan ook over het verschil tussen wat wij noemden de gevoelsinflatie en de feitelijke inflatie. En het bleek dus ook gewoon uit onze ondervragingen dat de mensen dachten dat de prijzen zo gestegen waren. Ja. Maar dat gevoel, u zegt we hebben er op de Nederlandse bank veel aandacht aan besteed, ja. heeft het u zorgen gebaard? Was het bedreigend? Ja, best wel, want eh, ook voor zeg maar, monetaire autoriteiten is het zo dat gevoelsinflatie toch niet onbelangrijk is. Als mensen echt denken dat de prijsstijging 10% is... en ze gaan daarnaar handelen... ja, dan is dat iets wat, uh, wat je als centrale bank niet wil. Dus die gevoelsinflatie wil je zo dicht mogelijk brengen... naar de feitelijke inflatie. We hebben het uitgebreid um, in het vorige half uur gehad... over de problemen nu in de eurocrisis. Um, Even terug nog naar dat moment van invoering. Wat was nou het meest... Um spannende en meest misschien je ook wel... van die grote wisseltruc, de operatie destijds. Ja, je noemde het heel oneindig, een wisseltruc. Uh, het was een gigantische logistieke operatie. Uh, uh, um, het was best spannend of iedereen op tijd klein zou zijn... of de automaten zouden werken... of de banken voldoende kerstgeld zouden hebben. Ik denk dat de grootste logistieke operatie... na de Tweede Wereldoorlog was in ons deel van de wereld. Dus wij zaten best wel... In en eigenlijk wat je moet concluderen is dat logistiek gezien het fantastisch is gelopen. Zoals in 1999 hè, hadden we een gigantische ja, ICT-operatie omdat alle computersystemen eh, moesten worden op, eh, omgezet. Het is ook fantastisch goed gelopen. Maar wat mij het meest is opgevallen eigenlijk moet ik eh, wel zeggen, dat is de euforie toen de hele zaak startte. En daar stond ik toch wel van te kijken. Het was alsof er een nieuwe wereld aanbrak. Uh, vuurwerk niet alleen in Maastricht, maar uh, over, over heel Europa heen. Uh, mensen die me krijgen in de armen vielen. En toen dacht ja. ik, ja, maar het gaat alleen om geld. Maar had u toen ja. ook al, uh, want er was sprake van euforie. we hebben dat ook nog laten horen ja. vanochtend in onze ja. uitzending... Uh, er werd gejuicht toen de eerste euro's uit de pinautomaat kwamen... had u toen ook wel eens momenten al waarop u dacht... ja, maar we hebben eigenlijk niet alles helemaal goed dichtgetikt. Nou, ik denk dat wij zowel ervoor, eh, voordat het begon, onze zorgen hadden over eh, het feit dat er toch wat gaat in het systeem zaten. Eh, dat de economieën onvoldoende naar elkaar waren toegegroeid... dat is eigenlijk altijd het punt geweest. U bedoelt de economie bijvoorbeeld tussen Noord en Zuid? Tussen, in Europa? Noord, tussen Noord en Zuid. Eh, eh, en dat begrotingsbeleid in alle landen niet even solide was. En we zijn vrij snel aan de slag gegaan... Eh, om in ieder geval dat gat proberen te dichten. Namelijk het gat eh, eh, van die begrotingen. En daar is het dan in 1997... Uh, uh, is daar, uh, en daarmee geef ik dus aan dat we die gaten al veel eerder gezien hebben... voor de introductie ja. van de, de munten. Uh, dat is wel opmerkelijk ja. wat u zegt, want uh, u verklaarde bij de commissie... die weet dat u de kredietcrisis niet heeft zien aankomen. Nee, de zei... eurocrisis dus wel in feite, zegt u. Nee, dat zeg ik niet. Uh, voor wat betreft... maar ik denk niet dat het moment is om te diep op de kredietcrisis in te gaan. Ik heb heel duidelijk steeds een onderscheid gemaakt... tussen een liquiditeitscrisis die je kunt, kunt hebben... Uh, en dan een, een solvabiliteitscrisis, ja. banken die in de problemen komen... en dan ineens, uh, uh, dus gewoon weer waar je als kapitein op een schip de zaak nog redelijk onder controle hebt... en dan ineens uh, een storm waar je boot ineens op de Noordpool zit... zonder dat je weet hoe je er gekomen bent. Dat laatste, dat is de systeemcrisis. Dat deel hebben we niet zien aankomen. En, uh, we hebben altijd zorg gehad over uh, een monetaire unie zonder een politieke unie. We hebben eraan gedaan wat we... in nou dan praat ik even uit de optiek van de centrale banken... wat we eraan konden doen. We hebben voor wat betreft een land als Griekenland... moet ik ook zeggen, al jaren het Europese leiderschap gewijnschuwd... dat gaat zo niet goed. Zo'n land dat jaren in jaar uit zijn concurrentiepositie ziet... verslechteren en de wisselkoers niet meer kan gebruiken... om dat recht te trekken, dat loopt een keer spaak. Ja. Uh, ik denk ter, terug naar kijkend, uh, uh, er is natuurlijk mismanagement in de individuele landen geweest, maar er is ook mismanagement geweest op het Europese niveau, want we hadden op onze schouders genomen de taak uh, om te controleren of aan die. Aan ja, die tekortkomingen in het stelsel. Hm. Uh, uh, of uh, de maatregelen die we daarvoor genomen hadden... of die wel zouden worden nageleefd. En dat is gewoon niet gebeurd. Maar meneer Welling, hoe werd ja. er toen dan... In, in die aanloop naar die introductie gekeken naar Griekenland? Want nu horen we steeds, we wisten het al... Griekenland heeft ons destijds nou, wat ik, voorgespiegeld. Laat ik één voorbeeld geven. Uh, in 2000, toen het concept, de conceptresolutie vanuit Brussel op tafel lag over de toetreding van Griekenland... hebben wij nog contact met het departement van Financiën opgenomen... als Nederlandse bank en gezegd... moet je daar geen additionele eisen stellen... voor uh, de begroting en het begrotingsbeleid in Griekenland. Ja, dat is opzij gelegd in... Uh, en nogmaals, dat is dus niet een verwijt richting Departement Financiën... want het was gewoon niet meer haalbaar in, in Europa. Maar dat is alleen om aan te geven dat de problemen... ook in 2000, de zagen van Griekenland, niet volstrekt onopgemerkt uh, waren. Maar, maar hoe, hoe kan het dan toch, meer Want uh, is dat dan een kwestie van, we moeten toch een beslissing nemen... en als het nu niet is, dan is het over 20 jaar ook nog niet? Nou nee, de gedachte. er waren twee scholen eigenlijk. De ene school hield, die zei, laten we maar met de monetaire unie beginnen. En dan, dan dwingen we wel met z'n allen, ook door het systeem dat we gebouwd hebben... naar elkaar toe groeien van die economieën af. Dat was de ene school. De andere school was, eerst moet je de zaak op orde brengen helemaal in de landen. Uh, en dan kun je pas met de Monetaire Unie beginnen. Dan zet je die Monetaire Unie als een kroon uh, op de kop... van die geconvergeerde landen. Maar meneer Willing, dat ja. klinkt een beetje... om toch bij die beeldspraak ja. van dat schip te blijven. Als we beginnen en dan kijken we wel waar het schip stroomt. Nou, dat is, die school heeft dus uiteindelijk gewonnen. Dat is die eerste school. Die heeft gewonnen. Uh, en de tweede school is dus gaan terugvechten... En die heeft gezegd, oké, okay, uh, jullie hebben een datum vastgelegd uh, ge in het verdrag 1999. Laten we dan zorgen uh, dat wat wij de tekortkoming in het stelsel vinden... dat die op een andere manier worden opgelost. En dan kom ik weer terug bij het verdrag uh, van, van uh, Amsterdam en het verdrag van Lissabon. Oké, okay. eventjes naar nu. Um, we hebben geconstateerd dat er uh, wat schort aan uh, hoe de begrotingen gecontroleerd worden, het budgettaire beleid binnen de eurozone... over de modernisering van economieën die uh, niet heeft plaatsgevonden. Dat moet nu allemaal anders. Wim Kok zegt het ook vanochtend in onze uitzending. We moeten er nu staan uh, en ons niet verschuilen achter de dijken. U vindt dat ook. Er is nu een nieuw akkoord bijvoorbeeld over begrotingsdiscipline. Is dat voldoende, wat er nu ligt? Uh, het is een stap in de goede richting, maar nog steeds niet uh, voldoende naar mijn oordeel. Dat is zorgwekkend. Uh, dat is op zichzelf bezien niet opwekkend. <lacht> ja, dat is er toch een kleine... <lacht> Wat is de nuance daarin, meneer Ravelling? Nou, kijk, u maakt het meteen tot een, uh, tot een bijna onoverkomelijk probleem. Hmm. Uh, ik ja, ik, zeg, ik, ik, ik kijk wel naar de eurocrisis en ik denk zo is die juist ontstaan. Het is een, het is een stap in de, in de goede richting. Uh, uh, en ik hoop dat deze stap gevolgd... want het biedt perspectief voor je, verdere stappen... dat deze stap gevolgd zal worden door, door anderen. En eigenlijk moet dat toch gebeuren. Maar dan zegt u dus de schijn die er ogenschijnlijk... de rust die er nu ongeschijnlijk wat is, dat, dat is bedriegelijk. Nou, uh, we moeten eerst afwachten waar men mee komt in, uh, in maart. Uh, want iedereen is bezig met het uitwerken van allerlei plannetjes. En er wordt onderhandeld over allerlei plannen. Dus een definitief oordeel moet je uh, enigszins uh, opschorten. Maar als ik één voorbeeld mag geven over zaken waar ik me toch zorgen over maak. Uh, je mag in beginsel, mag je, je mag geen groter wat ze dan noemen structureel tekort hebben... dat is een tekort waar je de conjunctuur uithaalt enzovoort... Uh, dan 0,5 procent. Nou, dat klinkt dan... Uh, als je dan de zin leest waar dat in staat, dan zeggen ze de begroting moet in evenwicht zijn of een overschot vertonen. We veronderstellen dat deze situatie reeds bestaat als er een tekort is van een half procent. Mm -hmm. een rare formulering. En dan voegen ze er nog aan toe in de regel. Aha. In de regel een half procent. En daar zitten weer ontsnappingselementen, dus in die formuleringen en wat rare, ik zeg maar Europese compromis-elementen. Naar nou, mijn oordeel moeten die dingen eruit. Het biedt weer ruimte tot enigszins minder ruimte, minder ruimte dan in het verleden. Ik denk ook dat de druk gewoon, ook vanuit de bevolking, vanuit de kiezers, eh, richting overheden... groter zal zijn om nu wat alerter te zijn dan in het verleden. Uh, dus minder ruimte in die zin is het een stap voorwaarts. Maar, maar uiteindelijk zullen we moeten gaan in de richting van wat oud-premier Koch ook zei... toch in de richting van een, uh, een politieke unie. Uh, voor zover althans relevant voor de monetaire ja. unie. Meneer Welling, hartelijk dank voor het gesprek. Over de euro-introductie de en in de huidige crisis. En heeft u uw beginsetje nog, of niet? Eh, dat zal vast wel. Maar ik weet echt niet waar. Nee, mee. ik ook niet meer. En ik heb het dus niet in de kast staan om elke dag even naar te kijken. Oh, Goed. dat dachten wij. Ja, dat nee. zal best. Meneer Welling, hartelijk dank. Goedemorgen. Goed, we moeten ook nog even naar Amerika. Het is uh, zes minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Want de bewoners van de kleine Amerikaanse staat Iowa... valt morgen een grote eer te buurt. De inwoners van deze landbouwstaat gaan zich namelijk uitspreken... over wie de tegenstander wordt van president Obama... in november bij de presidentsverkiezingen. Pas in de zomer wordt de strijd... over de republikeinse kandidatuur afgerond. De eerste afvaller in deze lange race... is waarschijnlijk de ultraconservatieve Michelle Baakman. Correspondent Wessel de Jong volgt haar op campagne. Want Jezus gegeven zijn leven voor ons. Hij hing op de kruis. En tijdens devote popmuziek komt Michelle Backman komt ze binnen. Ze zal hier zo voorgaan in gebed en preken. Van deze evangelische kiezers moet ze het hebben, want ze is zelf een born-again Christian. Als Beckman in het Witte Huis zou komen, abortus zou verboden worden. Ze zou proberen het homohuwelijk terug te draaien. Je zou haar de opvolger van Sarah Palin kunnen noemen. Die in 2008 ging voor het vicepresidentschap. Ze was de onverkozen voorvrouw van de Tea Party, de rechtervleugel van de partij. I was blind. Now I see. En ze doet een geloofsbeleidnis. Ze vertelt hoe God in haar leven kwam. Hoe haar leven eerst zwart-wit was en veranderde in Technicolor. Amen. Amen. Amen. Amen. Michelle Backman, ze vertelt uitvoerig haar familiegeschiedenis. Hoe hele generaties in Iowa zijn geboren. En toch terwijl ze een echte Iowan is, ze doet het zo slecht in de peilingen. Maar eens kijken of de kerkgangers een verklaring hebben. We don't really understand either. But this morning I heard her on the news and she said, There's to be a miracle, and I believe it. Ik, ik begrijp het ook niet wat er mis is gegaan, maar ik heb haar vanochtend op de radio gehoord en ze zei, er gaat een wonder gebeuren. En dat hoop ik ook. Man, baardje, grijs leren en een sigaret. What's gone wrong for her? Ik weet niet zeker of ik je de waarheid Ik denk dat het een kwestie van electability. Most important thing is. Het belangrijkste is om Obama uit het of office. te krijgen. Kijk, het gaat hier allemaal om electability. Of je echt verkozen kunt worden. Of je voldoende stemmen gaat halen. En onze belangrijkste opgave nu als Republikeinen is om Obama uit het Witte Huis te krijgen. En ik weet niet of ze daartoe in staat is. En wat gaat u zelf doen? Gaat u voor de stemmen? De man wiebelt zijn hand een beetje heen en weer. I'm still questioning that. Na deze dienst, Michel trekt weer verder door Iowa. Mm -hmm. Met bussen trekken alle kandidaten de hele staat door. En wij erachteraan dus. Waar gaan we nu heen, Jacqueline? Wat is de bedoeling? Waar gaan we nu heen? Uh, Mitt Romney. Die gaat in een restaurant een uh, toespraak geven. Aangekomen bij het Family Table Restaurant. En hier is het duidelijk een stuk drukker als bij de kerk van Michel Backman. Duidelijk dat hier zometeen een winnaar komt spreken. De dame, hier komt ook het restaurant binnengewandeld. Bijzonder vol tussen duwen en Dringen. Hoe verklaart u dat? In eerste instantie vonden de Iowans vonden hem niet zo geweldig. Hij was niet zo populair hier. En nu opeens schiet hij omhoog in de peilingen. Would you have an explanation? Oh, ik denk het because he really doesn't have any competition. Kijk, Mid die heeft gewoon niet echt concurrentie. Als je kijkt naar de andere kandidaten, die zijn gewoon tot niet zo heel veel in staat. Uh, committed to one spouse. Um, family man. Hij is al 40 jaar getrouwd met één vrouw. He has taken failing company after failing company, failing Olympics. Het is een ervaren zakenman. Hij heeft veel bedrijven erbovenop geholpen. En vergeet niet, hij heeft de Olympische winterspelen van Salt Lake City. Dat zag er rampzalig uit allemaal en die heeft hij gered. And that's desperately needed in our country at this time. Ik ga niet langs tijd gaan, maar ik wil u begrijpen dat dit niet alleen om president Obama te maar over de ziel van Amerika te Heb je een idee wie deze poll hier in Iowa gaat winnen? Ik denk uh, Romney wel. En als hij dan volgende week de volgende voorverkiezing in New Hampshire... als hij die dan ook nog wint, dan heeft hij de kandidatuur voor de Republikeinen nog niet op zak. Maar dan is hij al wel heel goed op weg. Thank you so much, you guys. And get out of the caucus. Get out of the caucus on Tuesday night. Thank you. Wessel de Jong volgt voor het Radio 1 journaal de aanloop naar die presidentsverkiezingen in november. En dus de zoektocht van de Republikeinen naar een geschikte kandidaat. Um, elke dag verandert het weer in de peilingen. We zijn erg benieuwd, besteden daar uiteraard uh, de komende dagen nog veel aandacht aan. U vindt er ook veel over op onze website, nwest.nl. Bijvoorbeeld een weblog aan de rechterkant kunt u even klikken. En na negen uur hoort u meer over de brand in het stadion Goffert in Nijmegen. Stadion van NEC. Onze verslaggever is daar en van de brandweer en politie hoort u straks ook